12 uur. eerst Eertstra met het NOS Journaal. Minister Plasterk zegt dat de veiligheid van Nederland niet in het geding is gekomen... door de bezuinigingen op inlichtingendienst AIVD. Hij reageert op een kritisch rapport van de Rekenkamer... dat stelt dat de AIVD door de bezuinigingen verzwakt is... en dat het jaren duurt totdat dat hersteld is. Volgens Plasterk is het onderzoek naar terrorisme bij de bezuinigingen ontzien. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft hard uitgehaald naar Hongarije. Dat land overweegt de doodstraf opnieuw in te voeren. Als Hongarije daartoe stappen onderneemt, volgen er onmiddellijk sancties, zegt Timmermans. Volgens hem hoort de doodstraf niet bij de normen en waarden van de EU. De stoffelijke resten van de slachtoffers van de vliegtuigramp met het toestel van German Wings mogen aan hun families worden overgedragen. Alle 150 slachtoffers zijn geïdentificeerd. De Franse autoriteiten zijn er nog niet achter waarom copiloot Andreas Lubits de Airbus liet crashen in de Alpen. In de Duitse stad Hannover moeten 31.000 mensen hun huis uit vanwege de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden omdat de bom iets is verschoven, moet die zo snel mogelijk onschadelijk worden gemaakt. Dat gaat na middernacht gebeuren. Volgens de autoriteiten is er geen acuut gevaar voor omwonenden. En in de VS worden bijna 34 miljoen auto's teruggeroepen... omdat de airbags defect kunnen raken. Het is de grootste terugroepactie voor auto's ooit in het land. Er kunnen metaaldeeltjes losschieten. Daardoor zijn wereldwijd al zeker zes mensen om het leven gekomen... De airbags worden gebruikt door 11 automerken. Ook in Nederland zijn al chauffeurs opgeroepen hun airbags te laten aanpassen. Dan nog het weer op steeds meer plaatsen droog. Minima liggen tussen de 4 en 8 graden. Morgen afwisselend buien en zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu, nu de nacht...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 My queen, cause she's this